Van 9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De koepelorganisatie van zorgondernemers Actis roept vakbonden Avacabo FNV op om constructief mee te denken over oplossingen voor problemen in de zorg. Aktisch directeur Koster zei op Radio 1 dat hij elke paar dagen wordt bestookt met onderzoeksresultaten en zwartboeken. Vandaag kwam daar een onderzoek van Avacabo bij. Daaruit blijkt onder meer dat bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen geregeld ten val komen zonder dat er hulp in de buurt is. En dat komt door gebrek aan personeel en toezicht. Koster erkent dat er problemen zijn, maar alleen maar roepen dat er meer geld nodig is heeft volgens hem geen zin. De kampt nog steeds met fouten in de beveiliging van het loterijsysteem. Dat meldt de Volkskrant op basis van bronnen bij de Kansspelautoriteit. Die doet onderzoek omdat er aanwijzingen waren dat verschillende trekkingen niet volgens de regels zijn verlopen. Zo keerde de loterij in januari minder uit dan de bedoeling was en maakte bij de Koningsdagverloting meer deel uit van de trekking dan er waren verkocht. Uit het onderzoek blijkt dat vooral het systeem dat de winnende loten trekt kwetsbaar is. Dat zou te manipuleren zijn door buitenstaanders. Het is niet zeker of dat ook is gebeurd. De kansspelautoriteit heeft tussentijds maatregelen opgelegd aan de staatsloterij om de beveiliging te verbeteren, zeggen de bronnen tegen de Volkskrant. In Indonesië is de moordenaar van mensenrechtenactivist Munir vrijgelaten. Hij was tot 14 jaar zelf veroordeeld, maar door goed gedrag is hij na 6 jaar vrijgekomen. Munir werd in 2004, toen hij op weg was naar Nederland, vergiftigd. Een piloot bleek de dader te zijn. Nabestaanden van Munir zijn boos over de vrijlating. Ze denken dat de moord is gepleegd in opdracht van de Indonesische veiligheidsdiensten. Het weer, periode met zon en droog. Met een stevige oostelijke wind wordt het hooguit 3 graden in Groningen... en 6 tot 8 graden in het midden en zuiden van het land. Komende nacht helder met mogelijk dichte vorst. Overdag iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jotso Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files... en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie...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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toeback Leeft. We hebben het uur op de grote gevaar nodig. Fijne vrienden in Zandvoort. Goedemorgen, dit is Toeback Leeft. Met Jolande, Joko en Marcus. Tijd voor zuinigheid. Op ZFM. Met Bede Hals Hits. Honey loving you is the greatest thing. I get to be myself when I get to sing. I get to play and be I never forget you in my prayers. I never have a bad day. To myself, I've geloof het echt heel oud is uit de jaren 7, maar zo oud is het ook weer niet. Het is dus hooguit, 10 jaar oud. Bella en Sebastian en Funny Little Frog. Ja, het is echt heel erg leuk. Het is tweede gedeelte van het radioprogramma, even naar 9 uur. Ja, het schiet toch allemaal weer op, zeg maar. En het is uh, 29 november en jawel... Oh nee, wacht. Oh mijn god. Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Nee, het gaat zeker niet goed. Oh. Oh, ja, wat ja, gebeurde het, er? 29 november in 1937. Uh, 37 ja. Prins Bernard botst te diemen met 160 kilometer per uur op een vrachtwagen. Raakt zwaar gewond. Hoe anders zou de geschiedenis gelopen zijn als hij oh. dus echt, echt dood was gegaan daar? Dan hadden wij geld overgehouden, hoor, in, uh, in Nederland. Ja, en die hele lokken te verre was niet geweest. Oh, Dan had, had die Margreet, of hoe ze ook heette, die zoveel invloed had op jullie Ja, ja dolman. Nee. nee. Ik weet even de naam kijk, maar die was een dame die, die was helemaal dol. Ja, maar die had wel heel veel uh, invloed op... Uh, op ja, die, ja, nou? uh, ja, Ik weet het ja, ja. Het uh, ja, was, was de, Hof, de Hofman. Greet Hofman. -Greet ja, uh, ja, ja. Ja. Maar Greet Hofman. Ja. Maar het mooie is, ik zei dus wel even, van hij reed zo hard. Ja. En nou schijnt dus, dus uh, de geschiedenis te zijn... over de verkeersdrempels. Prins Klaus schijnt de grondlegger geweest te zijn... van de eerste verkeersdrempel. Want hij ergde zich groen en geel aan Bernard. Die altijd met astronomische snelheid dat de oprit van Paleis Suusdijk opbreed. Dus op Schuisterdijk is de eerste drempel gelegd in 1970, in de jaren 70. Ja. Maar dat heeft Klaus ook natuurlijk gedaan. Van ja, toen was, uh, waren die kleinkinderen begonnen net uh, oh, allemaal uh, komt, uh, ter wereld te komen en die liepen daar een beetje rond te darren. En ja, dan worden ze neerge, uh, omgereden door een uh, grootvader, weet je? Ja, ja, dat is ja het leven is gevaarlijk. Nou, komt uh, zo Prins Klaus, komt weer of Prins Bernard komt weer van een wilde nacht stappen. Eh, ja, want die een was al Want hij moest overal kinderen verwekken, verwerken. Want dat zou je Uit zijn bloes. Ja, en euh, pad op rij. Doe normaal maar, de bal. Oud ben je nou gewoon. Zo. Ja. Nou goed, het, het leven is. Oh, echt heel anders zijn geweest als Prins Bernhard, zeg maar, in 37 zou zijn omgekomen. Dat is echt. Je wil er niet aan denken, afschuwelijk gewoon. Ja, dan was misschien Julian ook niet de ment geworden. Want die werd toen wel een beetje de ment van hem. Die werd echt helemaal dol. Echt een hele dol. Van hem, hè? Van, van, uh, van hem. Van hem. Nou, ja. wel pas ah ja, Wat is er nog allemaal meer gebeurd? Ja, nou, uh, wat kunnen we nog meer vertellen? Eh. Uh, uh, uh, Even kijken wat er ook is. Nou, ik heb eigenlijk al mensen die jarig zijn. Ja, nou, ik weet nog wel in 1993: nee, totale maansverduistering. Ik kan me niet meer herinneren, jij nee, wel? maar het was ook s'nachts, hè? Dus ja. Dan, ja. <laughs> ja, het was, uh, ja, ja dus, nou, dat weet ik. Oorlogen. Ja. De Duitse luftwaffen bombardeerden Liverpool in 1940. Oké. Okay. Ja? ja, dat wist je niet. Hè? Ja, dat wist ik niet. Ik wist wel bijvoorbeeld, ik noem het eerder al, de president Lyndon B. Johnson van de Verenigde Staten ja. stelt een, een, een, een commissie samen, de Warren-commissie, om de moord van president Kennedy te onderzoeken. Ja. Daar zijn ze nog steeds mee bezig volgens mij. Ik weet niet hoe, hoe dat nou afgelopen is. Maar uh, ja, er zijn allerlei theorieën over. dan uh, ja, nou er het ook nog zo dat er met de slavenhandel, dat er... Uh, uh, in de dagen na 29 november 1781... Hè, dat is dus echt wel lang geleden... Yeah. waren er 142 slaven op Vollenzee overboord geworpen. En door een rechtszaak met de verzekeraar... kreeg deze zaak in Engeland heel veel aandacht. De verzekeraar, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, ja, moet je nagaan. Dus het waren gewoon mensen die werden gewoon echt verhandeld. Maar ja, dat wisten natuurlijk wel. Ja. En er was dus ook nog een karikatuur uh, van vlak daarna, uh, uh, van Isaac Kruikschenk. Het ging over de marteling van de slavin... door de kapitein kap kap kap John Kimmer... aan het de dek van de Recovery... En uh, uh, daar zie je dus inderdaad hoe die een vrouwelijke slaaf martelt in. Ik vind ja, het, er is ook echt uh, genoeg gebeurd in die tijd. Je ja, uh, wil het eigenlijk niet meer weten. Nee, zeker nu met wat er nu allemaal gebeurt in uh, Ferguson, geloof ik. waar huh? nou, momenteel uh, ik die politieagent uh, vrij is gesproken. Omdat ja? hij een uh, donkere uh, uh, man had neergeschoten. Dat is echt uh, bizar. Nou goed, ja. andere dingen die jarig zijn. Jawel, die zijn er jarig. Liefde, nou, diegene die jarig is... is zibber, ja, ik weet het nu wel. Nou, wie is dit dan? Die is dan? Wie is dit dan? Wie is, wie is die jarig? Uh, Mariska van Kolk is jarig. Oh, Oh, nee, ik denk, je laat die muziek horen. Iemand die in die band zit, is jarig. Oh nee, ja, Frank Delgado is jarig. Maar, maar die muziek die je draaide, die had, uh, nee, dat had niks mee te maken. Niks mee te maken. Nee. Frank Delgado Ach, is okay. jarig. En je zegt, denk, Frank Delgado, lekker boeien. Hij is uh, geworden in 1970. Dus hij is, van, hij is 44 geworden. Okay. Uh, wat voor muziek maak je? Nou, dit maak je bijvoorbeeld anderen. Hij is de turntablist van de Deftones. Dat is zo geniaal, dit. Het is te heftig om te draaien op de zaterdagmorgen. Echt gewoon helemaal te heftig om te draaien. En dus, bijvoorbeeld dit. Dit is zo fijn om dit echt snoei hard te draaien. Gewoon een grote bastpartij. Dan is... moet je maar eens in verdiepen. De Tones is heerlijk om mee wakker te worden. Nou, Jacques Chirac is vandaag jaar. Hij is 82 geworden heb ik dus, als ik het goed heb. En als je ja. nog zijn foto ziet, hij, ziet het, hij zag op die foto toch wel. Echt typisch uit als een man van uh, ja, die heeft dan alles mee om uh, een goede functie te krijgen. Gewoon door zijn voorkomen al. Hij heeft uh, een succes gehad in ja, zijn leven. Ja, succesvol uiterlijk, ja. Uh, degene die ook jarig is, is Marlies Dekkers. En ik moet zeggen, jawel, ik heb ook een uh, uh, Marlies Dekkers... Uh, Onze setje zelf. Een uh, setje aan. Sorry, dat had ik niet moeten laten zien misschien. Maar uh, dus, ja, ik heb er ook een zwembroek van, van Marlies Dekkers. Ja, jij? Kan te hebben. Oh. Dus uh, oh. die, ik zal er wat foto van op de facebook plaatsen. <laughs> Oké, okay, ja, ah. nou doe maar. Ik zou zeggen, leuk. Ja. Uh, uh, Jodie Miller is vandaag ook ja. Zij is uh, van 41. Dus zij is nu 73. 73 en Eder hoe klonk, er nog? Jodie Miller, hoe klonk ze? Prezen nou, ze klonk zo. Je zou denken, dit klinkt bekend. Oh, is dat niet... Uh, mag ik dat toch weer? King of the Road? King of the Road. Maar zij maakte er nog heel iets anders van. Uh, luister maar even. Queen of the House. Oh. En er zit nou een leuk videoclipje bij. En het videoclipje zijn schaars geklede dames. En dat is in de jaren 50 of 60. Hè? Nou, althans, ze hebben een mooi strak pakje aan. En ze zijn de huis van het schoonmaken. En laten af en toe toch hun willen zien. Dus ik denk, nou, voor die tijd is dat best wel vooruitstrevend. Ja, zij heeft geholpen, ook nog geholpen bij de uh, campagne van George H.W. Bush. En daar uh, zat een, uh, een, uh, een patriotisch lied: The Star Spangled Banner en God Bless America. En toen heeft Bush dat gehoord. En toen heeft hij haar ingeschakeld bij de campagne. En het heeft gewonnen. En de, bij de gelegenheid dat hij dus... Uh, die inauguratie en receptie... en daar mocht ze ook nog optreden. Oké. Okay. Nou, dus, uh, ja, apart. Allemaal aparte dingen. Ik heb nog ja. veel meer aparte dingen. Uh, degene die uh, dood zijn, is, uh, zijn gegaan in... Uh, <laughs> dood zijn, Lekker om. Nou, er dus zijn er een heleboel. Er zijn er heel veel. maar We pakken er even een paar uit uh, die interessant zijn. Natalie Wood is overleden in uh, 1981. Ze was toen maar 43. Is verdronken. Ze was aan boord van een uh, boot samen met de man en met de kapitein... en ook een vriend, eh, eh, acteur... Christen eh, Walken En eh, uiteindelijk eh, is zij overboord... gegleden. Ze eh, is uitgeleden eh, op, op dek, omdat daar... nat was. Uiteindelijk hebben dus... haar man en die kapitein en die andere man... niet eens gemerkt dat ze overboord was gevallen. En uiteindelijk zijn ze gaan zoeken... en toen bleek dus, hé, hey, ze is verdronken. En er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Zo van, hoe, hoe kan dat nou? Eh, en toen een gegeven moment... kwam hij naar heeft ze misschien zelf wordt gepleegd. Omdat het zo slecht gaat met de relatie met deze... Robert uh, Wagner naar man. Dat was aan, uit, aan, uit. Dus uh, nou ja, goed, daar zijn allerlei theorieën over. Er is ook een film van. Ja. Uh, en dat heet het De mysterieuze leven van deze Natalie Wood. Zeer interessant. Speelt ook samen uh, in James Dean in Rebel Without a Course. Dus, over Natalie Wood. Nog meer mensen die zijn overleden. Zijn George Harrison. Oké. Okay. In uh, 2000 uh, kijk 2001. En George Harrison, dat is lang geleden. Ik weet het alweer. Het was een hit van hem. Echt. Hij werd een beetje neergezet als het sukkelige uh, gita uh, gitaarspelertje van de Beatles. Maar later maakt hij toch wel mooie dingen. En als je goed naar dat Beatle materiaal luist... zit het er al in hè, bij de Beatles. Want hij maakt bijvoorbeeld deze plaat ook. Well, my guitar, Gentle Weeps, is gewoon geniaal. Een jankende gitaar die bijna vals klinkt. Maar echt, je kippenvel bezorgt. Ja, dus... George Harrison, hij, was... hij is niet oud geworden. Hij is niet oud geworden, nee. 51 maar. 58 dacht ik. Oh, 51. Ik dacht dat 58 verkeerd geregeld. werd gedenken. Oh Nou, ik weet het ook niet meer. Nou goed, in ieder geval in de 50, eind 50. En uh, nou, hij heeft een mooie legacy. 58, je hebt gelijk. 58, precies. Ja. En, wat nog meer? Uh, Alan Carr, Britse publicist. is ook wel vrij bekend. Oh ja. Dus hij komt mij heel bekend voor. <laughs> Film maar in. Maar ja, je kan het allemaal teruglezen als je het wil op de Wikipedia pagina... En uh, ik zou zeggen, klik af en toe eens door. Het is best leuk om bepaalde geschiedenisdingen nog even na te lezen. Echt, ik vind het zeer mooi. Het in één grote encyclopedie. Ik wil nog één ding toevoegen. Gary Grant is in 1986 op 82 jaar geleden overleden. Gewoon ouderdom. En uh, die heeft een, een, een heel apart leven gehad. Hij is geboren als Archibald Alexander Leeds. En het uh, maf is dat hij. Uh, zijn moeder was nogal depressief. Want die was namelijk ook depressief. Uh, omdat ze oh. zijn eerdere kind heeft verloren. En daardoor werd die man. die, die vader van uh, Gary Kent. Werd er helemaal gek van. Uiteindelijk heeft hij haar geplaatst in de inrichting. En pas jaren later heeft hij tegen Gary Kent verteld. Uh, ja, je moeder was niet uh, dood te gaan bij een verkeersongeluk. Ik heb haar in een. Uh, in de inrichting geplaatst. Dus Gary Grant heeft dat hem nooit vergeven. En uiteindelijk is hij eigenlijk ook niet eens opgevoed door zijn vader. En uh, uiteindelijk heeft hij dus... Uh, uh, nou ja, furoren gemaakt. Met, met acteren. Ja. En het maf was het een beetje onduidelijk of hij nou biseksueel was... of homoseksueel. Hij heeft vier vrouwen versleet ja, En zijn laatste vrouw... Meer, dan ben je eerder biseksueel, denk ik, dan homoseksueel. Ja, maar goed, met elke vrouw liep het vast. En zijn laatste vrouw, daar is hij tot het laatste toe... mee getrouwd geraakt. Hij is pas bijvoorbeeld vier jaar voordat hij dood ging... opnieuw getrouwd. Oké okay. En dat scheelde 45 jaar. Zo, dus dat is nog wat. Dat Ik ga nog even vertellen. Dat, ja? uh, uh, nog twee nieuwsjes al. Want, uh, voor het eerst wordt uh, op 29 november 1965... wordt de naam Microsoft gebruikt door Bill Gates. Oké. Okay. is dus voor, voor microcomputer software... En in 1922, dat is ook wel een heel belangrijke gebeurtenis geweest... dat uh, in de grafdom van Farao Toetank wordt een enorme oh. schat gevonden. Ach, je moet gewoon echt zoeken. Nog dan, dan, dan zie je toch nog wel heel interessant nieuws. Dan zie je toch nog leuke dus... schatjes, die zie je er zeg maar. Ja, Zo maar we van gaan, gaan overzicht. verder. Overzicht van 29 november door de jaren heen, Een stukje geschiedenis is altijd belangrijk. Hè. Dat moeten we niet vergeten. Kunnen we soms weer wat voor leren. Bijvoorbeeld uh, leerswemmen, net al in Woeten. Heel belangrijk leerswemmen. Heel belangrijk, ja. Heel belangrijk gewoon. Okay, you can fix we this. Don't talk much about it. It goes back so many years. All the times we almost didn't make it. We stay clear. Dancing with the devil, call it respect. Call it fear. But we never allow the devil to the party We were careful in our own way We walked through the darkness We made a path not to dance with the devil Even when the devil seemed to have a heart He said we'd never be sorry Het project van Dave Kroll eerder al in het programma te beluisteren met de nieuwe cd van de Foo Fighters. Dave Kroll had een uh, studio, niet Sun City, want dat is iets anders, maar een of andere... Oh man, shit, moet ik dat gewoon even uitzoeken, dat is even volledig geweest. Maar goed, hij heeft een mengtafel uit een studio gehaald. De studio was uh, failliet verklaard, omdat iedereen natuurlijk thuis lekker digitaal aan het knutselen is. En dan hoeven ze de studio niet meer te gebruiken. Dus hij heeft die hele grote mengtafel uit de studio gekocht en eh, daar is ook een documentaire van en eh, daar uiteindelijk heeft hij een cd mee gemaakt en dit is onder andere een plaat die ze hebben opgenomen met Stevie Nicks van natuurlijk Fleetwood Mac de hele cd staat vol grappige stukjes muziek en momenteel is het natuurlijk een nieuwe cd uit van de en daar is ook weer een documentaire bij dat gaat dan weer over de ramp uh, de overstroming geloof ik ergens, nou ja goed, de man zet zich in voor echt de maatschappij en hij, je krijgt altijd energie van hem als je hem ziet. Dat vind ik okay. altijd zo grappig, die Dave Kroll. Volgens mij ook een beetje een add die het goed gebruikt. Want dat <laughs> ja. hebben sommige ADD'ers hebben dat niet hoor. Nee, dat die vliegen uh... bij de kant op. En die... <laughs> uh, ik weet helemaal niet wat ik moet doen joh. Kom je nee. daar nou zo bij, voor die ADHD? Nou ja, alle kanten op, kant op? Ik raak. weet niet. <laughs> dat schijnt zo. Dat er meer mensen last Het Van van bundel. Je moet het focussen. Dat, is, dat, dat moet je wel even leren soms hoor. Zo. Goed, het ja. zaterdagmorgen. Het is alweer 20 minuten over negen. In zonnig Zandvoort. Ja, dat en, heerlijk is het. De, de, dat, dat is pakken. Er is een vanochtend. Ja. Dat is echt helemaal mooi. Het is uh, pak het komt deze kant op. Want je kan onder andere handen bij, bij Thalassa, pepernoten bakken geloof ik. Heb ik het niet gelezen in de Zandvoortse krant, pepernoten. Ja? Een, een, een ontbijtje kan je daar pakken. Nou, dat gaan we straks 10 om half tien doen. doen als we weer met uh, het Zandvoort nieuws gaan. Ik heb nu nieuws uit Londen. Ja? Want er schijnt dus is een heel bekend uh, hotel. Het heet uh, Be Be Beleid Lux Hotel. En die uh, is overgenomen door een islamitische zakenman. En die heeft sinds uh, vorige week, of uh, anderhalve week geleden... heeft hij dus gewoon alcohol en varkensvlees verbannen... want hij wil graag dat het hotel geleid wordt... in overeenstemming met de sharia-wetten. Zo. Maar ik denk dat je op die manier toch een klanten kwijtraakt. En uh, volgens medewerkers werden de regels... Uh, uh, uh, toen ze van kracht werden, werden ze echt door alle gasten... die wilden lekker wat drinken, of die wilden een lekker uh, minuutje. nou, dat ging dus mooi niet door. Het, het heette bespoke Hotels. Bespoke. Spoke. ja... Maar ja uh, we, we wil niet zeggen dat alleen islamische gasten welkom zijn. Want ze willen alle gasten verwelkomen. Alleen, ze krijgen gewoon geen alcohol meer en geen varkensvlees. Nou, goed bekeken. Ik hoop dat er ja. goed, de goede recensies over komen. Dat is nog wel een hoop over de afgelopen dagen. Dat heel veel mensen gewoon negatieve recensies schrijven... over restaurants waar ze nooit zijn geweest. Oh. De concurrent schrijft dan over jou. En die zegt, wat een waarloos restaurant. Er zat poep in, dit en weet ik veel allemaal. Het ja. toilet waren niet schoon. En er zat een vliegen mee eten. Nou goed, dat schijnt momenteel helemaal weer... Ja, het is dat hè. Maar mensen zijn het ook steeds makkelijker. Die kijken gewoon even op internet. Zo, nou even kijken. Even recensies lezen. Nou, die slaan we over. Even niet. Ah, even niet. Dus dat dus mond is misschien toch nog wel weer het beste. Ga daar een beetje van af aan. Want dat is misschien toch oprechter. Goed, dus zaterdag het straks weer de ze berichten. Maar eerst hier de vaccins. En I wish I was a girl. Daar zijn operaties voor hè. Dat wist je So In de jaren 50 ik dacht ik, oh, waar ik een vrouw was. Dan ben ik op handen gedragen. nog Met alles voor me geregeld. En dan word je met je eigen boontjes doppen. Echt. Ieder voor zich. En de vrouwen. Nou, ik weet niet of je blij moet zijn om een vrouw te zijn. Want uh, momenteel ja, de vrouwen verdienen nog steeds een stuk minder dan de mannen. Alhoewel bij ons. Ja, Toebak wij, verdienen is huishouden. Hier. wij verdienen hier. Even, Jij verdient ja, evenveel. Bij de radio. En, en bij de huishouden Toebak is dat toch mijn vrouw meer verdient dan ik. Toch wel? Ja. Ja, maar nee. Maar heb je alles meegerekend? Nee, dan niet. Nee, oh, Maar gewoon niet. met mijn baan. Mijn betaalde vrijwilligersbaan in de zorg, zeg maar. Daar verdien ik een stuk minder door dan mijn Ja, maar je werkt ook korter, toch? Je werkt ook meer uren? Nou, dat is een beetje hetzelfde wel. Dat toch wel? Ja, wel een beetje hetzelfde. Maar ik denk dat jij het allemaal wel goed doet. zo. Ja, dat doet helemaal niet slecht. Nou, even groot nieuws, dames en heren. Groot nieuws, nieuws uit Zandvoort. Iedereen is nieuwsgierig. Hoe zo'n zandcultuur nou aanvult? Hoe kan het nou de hele tijd zo overeind blijven staan? Ja, waarom splotten die weg? Is geen beton zo? Ja, waarom spoelt die weg? Nou, vandaag gaan de hekken weg. En kan je dus echt een beetje voelen. En uh, ja, dan worden ze en Dan kan je er naartoe lopen en langs, maar het aanraken. En dan kom je erachter dat het een beetje als. Dat is al een gedaan. beetje als betonnen gacht eraan, weet je. Als, uh, ja, als, als harde steen. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen, gisteravond waren de hekken al weg. En ik heb gevoeld aan het. Uh, ik heb het niet vernield. Nee. Voor het museum heb ik even gevoeld aan. Uh, het was zo'n uh, zeemuurmin met allemaal. Uh, uh, ook van die, weet uh, je, dat over een kerktorentje. Dat echt van die raampjes zo, dat heb ik aan gevoeld. Voelde wel, het was wel fijn om even te voelen hoor. Ja, voelen is altijd fijn meestal. Oh. Zaterdag 11 november, of 11, 11 uur, wordt dus door uh, wethouder Gerard Kuipers. Gerard Kuipers, wordt op kerkplein het hek van de meest centraal gelegen kunstwerk. dat van de Britse Nicola Wood, weggehaald. En mag iedereen het betasten. Oh. Uh, ja. Uiteindelijk wordt ook vanaf 1 december worden, uh, alle sculpturen verwijderd. Dus als je ze nog niet gezien hebt. Je mag ah, nog stier. even voelen. Ah, en uh, ik snap wel dat ze dat, dat uh, sculptuur namen. Want voor het museum is dat de zemer met, met blote borsten. dan gaat iedereen aan die borsten voelen. Ik was niet op het idee gekomen. Nee? nee. Echt niet. Nee, toch niet. Ja, ik oh, weet oh, niet. Uh, soms oh. heb ik toch wel het idee dat mannen het erg leuk vinden. Nee, oh, er is niet. vandaag, uh, vanmorgen, dat vind ik wel heel grappig. Er is uh, een Haarlems jazz duo. En dat gaat uh, optreden in, uh, in de tennisclub. De Zandvoortse Tennisclub Van drie tot zes wordt er een jazzconcert-annex-jam-session georganiseerd. En als gastsolist voor deze jam-session is uh, trompettist Eduard Blanco uitgenodigd. En uh, ja, ik heb zelfs zo, god, wat jammer dat ik er niet kan. Maar als je er zin in hebt, beste vocalisten, blazers, gitaristen enzovoorts... je kan uh, je eigen instrument meenemen. En uh, je kan een paar stukjes mee uh, jammen en doen. En wat ik wel heel leuk vind, dat uh, de andere vaste waarden... Die aanwezig is, is Peter den Boer. Dat is dus mijn uh, collega, uh, hoofdreiniger groen van de gemeente Zandvoort. Die uh, half uh, december met pensioen gaat. Maar die, uh, die gaat daar drummen. En dat vind ik dus wel heel erg leuk. Uh. Wat jammer dat ik niet kan. Oh, een slaan hij daar. Dat is morgen, van drie tot uh, zes. Nog wat onrust in Zandvoort. En vooral in het Zandvoorts museum. Er is er nog heel veel te doen. Maar binnenkort komt er natuurlijk een hyper-hip nieuw museum. Iedereen denkt van... oh, het wordt niet zo'n hele moderne grote toren. Het wordt gebouw En eh, degene ja. die het gaat financieren... wil nog anoniem blijven. Die wil nog... zeg maar, in disguise... In vermomming, gaan we zeg maar door het, uh, het Sandvoort heen lopen. Die willen wel heel veel geld hebben als je... Ja, dat geld Ja, want hij heeft zelf ook heel veel kunst, schijnt. Dus uh, hij is nog onbekend. En jullie zo houden het laatste toe. En uh, ze gaan nu eerst, zeg maar, even het plan uitbroeden. Dus geen paniek, mensen van het Sandvoort Museum. En uh, ze zeggen zelf van: ja, misschien als ze we dan weg moeten, dan kan de VVV bij ons intrekken. Nou, de mensen van de VVV zien dit niet zitten. Uh, sommige mensen klagen nog over dat de VVV, VV, de VVV. de VVV. nog niet goed zichtbaar is. Ja. Terwijl de directeur van de VVV's in Nederland hun bezocht. En die vindt dat het allemaal wel goed zichtbaar is. Dus er kan nog van alles gaan gebeuren. Maar momenteel, rustig aan. Okay. Wacht nou, het even af. Er is nog Iedereen is te tevreden over het Zandvoet Museum. Hè? Dat is echt zo. Ja, ja zeker. Ja, wat, zeker uh, ook met, uh, met die nieuwe sessies van uh, ja. het podium en zo. Het is verdubbeld. En het woensdag het, uh, Sinterklaastoneel. Dus, het uh, bezoekersaantal is ook verdubbeld. Ja. En uh, Hilly Jans is er geloof ik van. Die uh, doet echt goed werk daarin. Uh, Heel goed Zandvoet. werk. Ja, want je hebt in dat museum heb je ook nog, dat kan ik wel gelijk vertellen. Op 12 december wordt er een, het meisje met de zwavel lucifer stok, stokjes wordt daar gedaan. En dat is dus ook dan uh, om uh, s'avonds, het begint om acht uur. En het is inclusief uh, koffie en een drankje, een tientje. Nou ja, dat, dat zijn de bedragen niet. Nee. En uh, daarna is dat inderdaad, hier nog even lekker uh, een wijntje drinken met z'n allen. Met de spelers en zo, dat is natuurlijk wel heel, heel leuk. is het uh, het meisje met, uh, met de ja. zwavelstokjes? zwavelstokjes? Ja. Nee, doe maar niet, doe maar niet. Oh. oh, dat moet je ook niet doen bij een bezinster, Moppie. Er is geen bom. Nee, stop. daar is nee, niks nee, nee, nee. Nee, van. Er is uh, vandaag uh, dus niet alleen bij Pepernoten Pepernotenparty, maar er is ook een Pepernoten show vanmiddag van half vier tot vijf in de Beach Factory in uh, Grandorado. Of weet je het tegenwoordig, Center Park? Kost wel vijf euro. En uh, ik had nog uh, iets anders. Morgen is er een kerstmarkt in de Bodaan. En dan kun je dus vanaf twee uur is er een gezellige kerst- en cadeaumarkt. Oké, okay. nou genoeg dingen allemaal. Oh man, genoeg te nee, doen mag hier in de zand. Wil je nog voor... meer zeggen? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dus genoeg. Het is klaar. Genoeg, het, is genoeg. het is tijd voor de zand. Voor, nee, voor uh, Jolande die was Keuze. Vorige week. Die, die was vorige week. Die, uh, die stond gewoon nog in de cd spelen. Welke nummertje doen we nu? Ja, ik had eigenlijk het ene nummer van uh, uh, It's Today, maar ik dacht nummer 11 of zo. Maar it's even... Too. Pieter Tosh, kan een look back? Oh, don't look back. Ja, ik wil hem eigenlijk gelijk nadat wij het nieuws van 29... Uh, november hadden. Van, van uh, you gotta walk and don't look back. Niet naar het verleden kijken, we leven in nu. Nee, ik vind het wel. Nee, ik vind het heel interessant, het verleden. Daar leer ik van voor in de toekomst. Ja, Dat is waar. Dat ja. je niet weer dezelfde fouten maakt. Nee, ja bedoel ik. Daar heb ik ja. nogal last van namelijk. <laughs> ja. Elke keer in hetzelfde gat. Elke keer weer, snap ik er weer in de Niet plas. Niet plas. De Jolande keuze. Deze week. En don't look back. Ja, het, het klinkt altijd wel goed. Vroeger zei ik, dat ik altijd, je moet vooruit kijken. We gaan vooruit. We komen steeds meer achter dat je eigenlijk alleen maar aan het rennen bent. Maar vooruit. En we moeten vooruit. Ja, we moeten daar naartoe. En dan je denk je mezelf wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? En dan moet je eigenlijk even gaan zitten en even denken van... oké, okay, ik moet even helemaal kunnen oproepen wat ik afgelopen week gedaan heb. Gewoon om het wel een beetje op de harde schijf te zetten. Want als je uiteindelijk straks in een bejaardenhuis zit... en je eigenlijk aan het vervelen bent... dat je de hele speelfilm wel een beetje terug kan draaien. Een reflectie heet dat. Ja, en ik maar... moet zeggen, ik, ik, heb trouwens, ik had er moeite mee... maar nu probeer ik, zeg maar, s'avonds voor ik ga slapen... probeer ik echt een, iets terug te halen... Bijvoorbeeld van die dag. En niet. Okay. Een gewone handeling. Toch. Ik denk, oh, dat was net even anders. Ja. Maar het, het problemen... grappige, wel, ja? van het feit dat deze plaat dat je die draait, ja? dat spreekt zichzelf wel tegen. Want deze plaat is heel oud. Ja. <laughs> dus dat is eigenlijk een. een, een hoe noem je dat? Een contradiction terminus. Van, je zegt ik gotta walk, don't do back. Maar je, doordat je die plaat draait, doe je het wel. Ja, nou ja daar ben ik ook dat is wel steeds meer achter. Ja, daar ben ik ook steeds meer achter. Je moet wel regelmatig even terugkijken om even te ankeren. Dat je niet alleen maar doorhol... Ik heb geen stress, ook wel niet lopen op dat ik ontzettend druk heb. Dat je hol maar door, dat je denkt van... Ah, ik moet door, ik moet door. Gaat lekker, gaat ja. lekker, gaat lekker. Gaat lekker, gaat lekker. En een gegeven moment dat je denkt van... Ik weet eigenlijk niet meer wat ik allemaal gedaan heb. Ik ben er zo voorbij gerend. Dus. Ja, het is ook oh, heel toevallig ook... Want, uh, er is hier ook een, uh, een artikel over uh, de, de film Boven is het stil. Ja? En nou uh, blijkt dus dat... Uh, die uh, heette Jeroen Willems. Het is gewoon woensdag alweer twee jaar geleden... dat Willems plotseling overleed. Ja, ja, ja, ja. Maar die film die wordt dus nu uh, in Amerika... Wordt die in, uh, in een filmfestival vertoond. En de jury heeft echt uh, de film uh, geprezen... omdat het duidelijk homoseksuele verhaal... over verlangen, frustratie en onafhankelijkheid... voor een groot publiek te begrijpen is. Nou, Waar een klein land groot in kan zijn met uh, acteurs en zo. Ik vind het ja, wel... Uh, geweldig ja die Nederlands komen, komen goed zoals Bianca krijgsman was Bianca krijgsman die uh, prijs had gewonnen ja ja oh, altijd ja, zo mooi. En Bianca. ja van Pieter en Bianca ja dat had ze, ah. ze nog echt nooit verwacht denk ik dat uh, ze daar echt zo'n prijs zou winnen Oké, nog even oh, ze, was ze was zenuwachtig ze was zenuwachtig ook gewoon nou, echt, hoe ze er kwam echt weer zo'n typetje zetten ze er neer om een beetje de zenuwen te, te Achterweg te duwen, denk ik. Maar ja, het is echt stoer dat ze gewoon die rol ook... Ze hadden hem eerst zoiets van, nou, ik hoef die rol niet te geven. Dat is toch gevraagd. Ik denk, nou, ik speel hem toch. En dan krijgen ze nog een prijs voor ook. Ja. Erg stoer, moet ik zeggen. Erg stoer. En regelmatig kijk ik met mijn cliënten toch wel kijken we naar Zai. Ja, oh, zo zaai. Ja, he? echt zo zaai. leuk is het, Ja, het is echt... Uh, het intonatie, ook hoe ze praten, <lacht> probeert het wel eens na te doen. is best nog wel lastig. En het is geniaal bedacht. Zai gaat over twee meiden die elkaar altijd ontmoeten bij het hek. In, de, Bij, in, de in, de, in, het in het weiland. Decor is makkelijk gekozen. En ja. postbode Siemen, die komt dan weer voorbij. Ja. En die probeert dan soms even te sussen. Als er Zit ruzie is. Geen jullie zo. te vervuilen? Ja. Dag. Oh. Geweldig. Ja, het is echt gek. Ik hou er wel van. Goed. Nou, straks meer. En eerst maar even een plaatje dat volgens mij wel iets moet gaan doen voor TV on the radio. in the shade, where there's no sunshine, Yeah okay. ...van de radio, zei de Ik heb al meer van ze gedraaid, alweer een paar jaar geleden. Ik had weer eens dat was natuurlijk ook wel redelijk gek van. I'm a happy idiot. Nog wel. Ja, mijn zijn soms heel, heel vrolijk. En, en blij. Of dat zo lang blijft, weet ik niet. En de verzorging staat, die gaat veranderen. En er steeds meer van tot de berichten gekomen in de media natuurlijk. Ook mensen die thuiszorg kregen, maar het nu niet meer krijgen... Sterk dan als je in dat pakket zit. Nou. Laat je informeren bij de gemeente. Ik zie het in Zandvoort ook regelmatig dat ze alle kop in de, in de zetten van, zetten. Nou, laat je even informeren. Kijk wat er gaat veranderen. En waar je toch uh, je, je naaste voor moet uh, benaderen. Want dat, uh... Je naaste voor moet benaderen. Ja, Want ik je, zou toch ook. Ik wat zou je nou doen als de buurman bij jou aanbelt? Zegt hij: Ik wil voortaan graag wel dat jij eventjes mijn uh, vuilnisbak buiten zet. Oh, als nou, dat, mijn... zou dan, dat zou wel. Als mijn buurman bij zeg maar, mij aanbelt. Uh, ik heb het naast de deur Get staan. Get off my property. <laughs> ja, you know. precies. Ik heb zo'n Amerikaanse instelling. Ja, ik, heb, ik heb niet zo'n goed contact met mijn buurman. Uh, ja, dus dat was links een probleem. van mij, maar rechts van mij. Die kan gewoon aanbellen. Daar, die zou ik ook helpen. Gewoon. Hebben we geen punt. Heb heb af en toe ook. nog eens mijn auto gemaakt. <coughs> Kijk. Dus als ik af en toe zijn planten moet water geven. Ik, dat ik ik wel geen punt. Nee, maar soms denk ik ook. Het is ook niet moeilijk. Om te, als je thuis bent. Als ja. je zelf zegt. Nou ja, ik heb eten. Ik, geef, ik breng een verbodje bij de buurvrouw langs. Maar het is alleen, je wil geen verplichtingen hebben... dat nee. je naar huis moet, want de buurvrouw moet eten. Ja, eh... Uh... Even niet. En dat je, dan, dat je daar dan aan vast zit. En dat vind ik het moeilijke. Ik denk wel dat het, uh, we het eerder ik denk dat het vanuit dorpen uh, wordt uh, gerealiseerd. De verzorging staat dorpen waar dat is leeg lopen. Daar gaan mensen toch denken van ik wil niet blijven wonen. Dus we moeten voor elkaar gaan zorgen. Er zijn zelfs echt supermarkten die ook vrijwilliger worden. Uh, uh, uh, noemen uh, Opengehouden worden. Uh, dus ja, ik denk dat, dat nou, uh, zeg maar Die zijn ook dichter bij elkaar betrokken. Dus die zullen eerst voor, goed voor elkaar gaan zorgen. En dan langzaam om de stad aan de beurt. Want in de stad is toch steeds wel een beetje ieder voor zich. Ja, ik heb wel zelf zo van, nou ja, oké, okay, als ik kook, dan, dan mogen ze best uh, een bordje hebben. Maar het punt is gewoon, van, ik wil het er niet eraan vastzitten dat, dat je dan uh, naar huis moet om dat te doen. Maar nee. je kan hooguit zeggen van, nou ja, oké, okay, ik ben maandags, weet ik zeker dat ik altijd thuis ben. Dus dan doe ik dat gewoon. Ja, dan gaan ze misschien weer zeggen, je bent te laat krijg je dat weer, weet je wel. En dan heb ik zo, ja. Dan heb ik ook wel weer de pesten over je. Je bent te laat. Ik een half uur te wachten. Ik heb honger. Dat we niet afgesproken. Je moet eerst mijn gebit even borsten. Want Er zit nog eten in van geval vanochtend. Ja, daar heb ik gewoon geen zin in. Nou, ik zit wel te denken. We hebben natuurlijk steeds meer werkplekken die ook flexibel zijn. Ik bedoel, sommige mensen werken thuis. En sommige mensen hebben verschillende werkplekken. Zou je straks ook verschillende woonplekken hebben? Dat je gewoon. zegt, maar gewoon dat je, Nou, nu slaap ik hier. En nou, dan ga ik daar naartoe kan je dan overal crash-crash plekken. Ja, overal crash je, plekken. Ja, oh, dat zou wel lekker zijn. En dat, je gewoon zegt, maar dat er overal gewoon huizen zijn waar je gewoon aan kan schuiven, waar mensen gewoon bij elkaar. Komen. Oh, zal ik voor jou kopen? Nou, prima, dan gaan we de volgende dag daar maar naartoe. En... Ja, nou, dat, is, dat zou wel gezellig zijn. Ja, dat we een soort leefcommunity worden. Ja, nou. nou. Is dat wel de oplossing? Ja, weet je wat ik ook het vind, is dat je zelf al op een leeftijd begint te komen, dat je denkt van... ja, over 30 jaar zijn wij ook aan de beurt. Ja. denk ik wel, langzamerhand. Ja, en het sparen heeft geen zin, maar dat wordt straks allemaal afgeroomd. Ja, ja iedereen Pensioen, die een saldo afgeroomd. heeft boven de 5000 euro... dat gaat gewoon allemaal naar de staat. Nou, nee, ik, vind zelf, ik vind zelf boven een ton vind ik wel mooi als dat afgeroomd wordt. Oh, oh maar niet boven vijfduizend. Niet, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben <laughs> gek geworden. Ja, dan gaan we gaan ook te kopen. Bent komt uit Polen vandaan. Het Ufly ja bijna Ufo, maar nee heette. was geleden dat op gedaan in het Dore Roosje voor Kensington. En het gaat goed met deze. nieuwe single heet Wide Rain. Ja, U-fly uit Polen vandaan, White Rain. Lekker melodramatisch op zo'n mooie zonnige zaterdagmorgen. Ja, ze hebben dat je tijd zegt. Wij kijken zo nog eens even een beetje om ons heen. En ik zie nog wat dingen in de krant. In de stand van de krant hebben ze afgelopen maandag hebben ze een evaluatie gedaan over alle evenementen die waren uh, georganiseerd. Die zijn geweest in 2014. Bijna overal positief over. Alleen de kermis is toch wel een puntje hier in Zandvoort. Ja. De kermis, ja. Er is er ooit naar gekeken wat is de beste plek. En momenteel staat die op een, ja, de beste plek. Uh, hij staat op het Badhuisplein. En een deel is op de boulevard. Fuego. Ja. Fuego, hè? Fuego. Fuego. Dat is een mooie naantras. En er staat hier en ja, nog steeds wel veel lawaai voor mensen die ja. daar wonen. Maar welke ja. plek zou je nou wel moeten komen? Daar wordt nog steeds dan gekeken. Ja, maar dan, maar dan ja. komt hij op plekken waar, dan niet, uh, nee. uh, waar hij niet stoort. Maar dat, dat ligt dan weer buiten het centrum. Dus dan komen de toeristen niet op af. En ergens in op een weiland staat hij achteraf. Ja, Ik heb er geen was waar, waar, waar je Timmerdorp had, weet je wel. Dat zou ja. je het ook kunnen noemen. Maar ja, dan moet je wel zorgen... Dat er een mooie runway daar naartoe is. En ze kunnen natuurlijk zeggen: we gaan er een trampolinestraat heen uh, doen. Een trampolinestraat? Ja. <laughs> nee, nee, nee, het is even heel grappig. Want dus ik heb hier een artikel voor me. En dat ze gaan dus in Londen een trampolinestraat maken. En er uh, zijn echt een paar. Er staat, die is wel ernstig. Er staat een paar reten creatieve ingenieurs. Oud, ja. Grappig zo hè? Maar ja, die hebben een heel gaaf plan bedacht: een trampolinestraat. En die, uh, je moet dan de langste urban trampoline in de wereld worden. En uh, het heet dan de Boundway. En uh, er is een wedstrijd voor gemaakt. Er zijn nu allerlei mensen die zijn er bezig van aan het schrijven. En dan denk ik van nou, als je dat via de Boulevard misschien die kant op doet en dan, uh, en dan uh, eindigt die in de, uh, op de kermis, dat is toch wel hartstikke leuk. Ja, Ja, ja. ja. Ik want ik vind het ik ook een prima locatie. Fried, wat zeg je? Daar ken ik niet. Nee, want het is uh, onderweg naar, uh, naar, naar, naar de parkeerterrein ja, in Zuid. Ik, ik, ik heb niks met kermissen, maar als ik word overvallen... Ik kom bijvoorbeeld in Zandvoort en ik... Hé, hey, wat de fuck, kermis hier. Nou ja. nou ja, ik heb wel even leuk. Dan blijf ik even hangen. En dan ben ik nog wel zo'n surfer die dan toch voor 10 euro gaat schieten... Hij je schieten? Martien ik ben echt zo schieten. Ik, ben, ik kan nergens in, want ik word over echt te stolt misselen. Kan. Dus dan uiteindelijk sta ik toch in de schiet en sta ik daar uh, te schieten. Want ja, als ik aan andere dingen ga, dan ga ik overgeven. Oh. Ah. Oké, okay. nou ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb afgelopen jaren ben ik ook amper in geweest, hoor. Ik, uh, ik, denk ook, ik vind het ook leuk persoonlijk om dan uh, naar de Efteling te gaan of zo. En daar uh, kan je overal uh, de hele dag in, weet ja. je wel? Dat dus een... de vraag is misschien, de kermis op het gewoon helemaal weg joh. Nou, ja, huis, ja, ja, zeg. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat is even te gek, hè? Nou, Helemaal, of ze uh... moeten het echt op het strand doen. Tussen een paar strandtenten in. Want daar is het toch al wat drukker. Oh, en ja. dan is het geluid gaat misschien beter weg. Want het is wel, waar die staat nu... Uh, er staan heel veel, heel veel flats. En je zou maar net die week uh, een, uh, daar zijn. Ja. je hebt daar een flatje gehuurd. En er staat er gewoon zo'n kermis voor, snuffert. En de dagzeezicht... Ja. En die mensen die dan uh, dat verhuurd hebben... die zijn lekker een week weggegaan dingen, denken... Oh, die kermis komt eraan. Of de gemeente uh, haalt toch heel veel geld op met het uh, parkeren. Ze, moeten gewoon al die mensen die last hebben... die aantoonbaar last hebben van ja? de kermis... die mogen zeg maar, gewoon die negen dagen ergens anders slapen. Ja. Oh, dat is ook een idee. Ja. <laughs> nou ja, kijk, als, die, uh, als nou die woonwagens van die kermis... als die dan uh, iets verderop staan... dan kunnen ze daarin. Uh, ja, dat, dat je goed. Dan mensen bij de... van de kermis in hun huis slapen. Hey, dan kunnen we dus gelijk kijken of niemand wat doet bij hun tent. Ik vind het een goed idee. Ja. Ik ben er helemaal voor. Ja. we hebben opgelost, klaar. Gewoon, een huisje onder. wissel. Ik bedoel, als zij gaan slapen, dan is de kermis toch uit. Dus dan kunnen zij wel slapen in het appartement... waar ze normaal gehuizenoplast voor verzorgen overdag. Ja. dacht, nou, wat een ideaal idee gewoon. Ja. ja. <laughs> And I linger on to the sound of the road There's nothing like 2014 is echt het jaar geworden van Jack Rebel. Helemaal geëxplodeerd. Het is die man populair geworden, zeg. Live vind ik hem niet echt een hoogstandje. Maar het is gewoon wel een leuke persoonlijkheid. En zijn cd'tjes. Oh, ik, ik draai ze plat gewoon, hoor. on Morning is zijn laatste cd. Altijd goed om straks wat fruit te nemen. Dat is goed. En ik merk wel, als ik te veel fruit dan heb. Ik echt, dan word ik ook mistelijk. Echt waar? Echt een misselijk joch ben ik ook van. kan ook bijna niks ingestopt worden of ik kom er weer uit. Ik zal je vertellen, het wordt alleen maar erger naarmate je ouder wordt hoor. Echt wel hoor. Dat ervaar je ook een beetje. Je ik echt een misselijk joch bent, of niet? Nee, maar. Dat dat niet? Nee, dat bedoel ik niet. <laughs> okay. Maar dat je, meer, dat je eten ofzo, dat, dat je. dat je maag of zo gevoeliger wordt. Of je darmen En zo. naarmate je ouder wordt. Oké. Okay. Het komt gewoon door al die keer dat je dat fruit niet gewassen hebt. En dat heeft zich opgeslagen in je, in je lichaam. Oh. En uh, dat uh, je bijt elkaar. Je probeert me gewoon een antifruit uh, uh, iets aan te praten. Uh, nee, nou, niet echt. antifruit. Ja, nee, oké. Okay. Maar gewoon anti-aging. Het is gewoon, uh, je merkt inderdaad, naarmate je ouder wordt dat je meer gevoeligheden hebt voor allerlei verwasmiddelen en toestanden. En het lijkt wel alsof je systeem misschien uh, vol is met allerlei uh, rotzooi. Oké, okay, je moet eigenlijk even spoelen. Ja, ja, zo ik heb, ja, ik heb er wel eens iets over gehad Een hoge Ja, iets, iets met zo'n slank. Nou, ja. <laughs> Ik denk, het gaat om, wordt nog netjes. We houden het nog netjes niet <laughs> eruit. Maar het hele zit er niet in. Dat helpt wel. Een hoge darmspoeling heet het. Ja. ja, ja, ja. ja zo ah, heel Nou, hoog. goed nieuws. Uh, vandaag gaan de prijzen omlaag qua de benzine. En dat schijnt echt met een paar maanden geleden... schijnt er bijna 20 cent te schelen. Per liter, hè? Dus op een tankbeurt kan je bijna... Gewoon... Vandaag? Ja. bij 1,50 euro kan je. Rond de 1,50 euro kan je tanken. Nou, ik kan me nog herinneren dat er echt 1,70 of 1,75 was. Dat was echt een foute pomp hoor. 1,75. Ja. Maar echt, er zijn pompen nu bij je voor 1,50 per liter euro ja. de man ben gewoon. Dan kan je daar gewoon weer een, een rondje voor rijden. Dus... Uh, en het schijnt nog verder te gaan dagen, dalen. Ah, gaan <laughs> We gaan, eh, gaan dalen maar het schijnt dat ze hadden afgesproken, hadden nou niet meer olie naar boven. Want de prijs gaat steeds meer omlaag. Maar nee hoor. Gewoon olie blijven pompen. En dan gaan de prijs omlaag, omdat er te veel van is stom. Je ja, zakt de ja. hele markt in. Dus je in. gaat zo direct gaan je even denken. Ik ga eigenlijk de jerrycans oh, ja, oké. Okay, in de ja. hoop dat de prijs weer omhoog gaat. Dan kan ik het namelijk dat even verhandelen. Toe... Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar, ja, maar het is wel een beetje eng in je huis. allemaal. Uh, ja. dat, uh, Doe maar niet. Het kan eh? natuurlijk ook een beetje... Dat, dat, dat, dat heb je gelijk. niet dat dat moet, naast ja, het, ja. Het vuurwerk zo? Dat zou, ik zou het niet doen. Nee, dat is waar. Het, <laughs> het is trouwens in de Connecticut was er uh, een vliegtuig. En, uh, en er waren er allemaal passagiers al ingescheept. En toen zei een van de passagiers... Ik keek naar een vrouw die liep met... Een varken over haar rug door het gangpad. Wat? En hij zei al dat hij eerst dacht dat het een grote plunjezak was. Ja. Maar later roken we het. Ja. En we zagen het, dat het een aangeleid vark was. En toen het beest naast mij aan een armsteun vast was gemaakt... ging het echt onrustig heen en weer lopen. Het was dus een hangbuikzwijntje. Ja. En uh, het dier ging dus mee, volgens American Airlines... ter emotionele ondersteuning. Maar uh, eigenlijk... Uh, mag het gewoon niet meer, dus ze zijn nu gewoon uh, eruit gegooid en uh, er wordt niet gevlogen met uh, dieren in de cockpit, nee, zo heet het niet hè, in de cabine. In de cabine. De cabine. Ja. Hier ah. ja. varkentje. Ja. He. Het varkentje. Ja. Die is wel mooi. Dat. Nog even en uh, jawel. Heb je de olifant mee? Ja. Ah. Hoewel sommige mensen wel. wel. Ja. Sommige mensen zitten die naast je Nou, dat zou er één kunnen zijn. Ja. Maar ja, nee, echt dat wordt echt een beetje te gek. Ja. Die moet je wel even aangeven. Uh, waarschijnlijk moet je nog wel extra betalen. Dat zit er wel aan te komen, denk ik, als handbagage. Maar uh, die kan je niet zomaar meenemen. Dan nee, je... dat, dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet. Nou goed, dit, dit was Toebakleft op de radio. Ja, het is weer omgevlogen. Het is, Voordat je weet, is het alweer voorbij. Volgende week zijn we waarschijnlijk wel weer compleet met z'n drieën. En ja. is de jeugdafdeling er ook bij. Lekker Sinterklaas vieren volgende week. Ja. Veel plezier. Volgende week beginnen we met kerstplaten. Oh ja. Hoi. Hoi.